access for all werd in de jaren 90 opgericht. Het merk onderscheidde zich door zijn activisme en inzet voor online privacy. Algerije rouwt om legerleider Ahmed Gaid Salah. Hij is onverwacht overleden. Salah stuurde op de achtergrond ook de politiek aan en dwong in april president Bouteflika om op te stappen. Generaal Salah stierf na een hartaanval. Hij was 79 of 80. Fred Westerbeke wordt de baas van de politie in Rotterdam. Hij is sinds 2014 hoofdofficier van justitie van het landelijk parket... en daarmee onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek... naar het neerhalen van vlucht MH17. Saudi-Arabië heeft vijf mensen ter dood veroordeeld... voor de moord op journalist Khashoggi. Drie andere mensen kregen celstraf. De kritische journalist Khashoggi werd in oktober vorig jaar gedood... op het Saoedische consulaat in Istanbul. De Islamitische staat pleegt in Irak steeds meer aanslagen. De beweging is er volgens terrorisme-deskundigen niet meer op uit om gebied te veroveren, maar voert vanuit de berg in Irak een ondergrondse strijd. Deskundigen zeggen tegen de BBC dat er in sommige opzichten een grotere dreiging van IS uitgaat dan van Al-Qaeda. In de Filipijnen zijn acht mensen overleden en 300 ziek geworden na het drinken van traditionele kokoswijn. Mogelijk zat daar te veel methanol in. Sommige mensen die ziek werden of stierven hadden hetzelfde feest bezocht. Vaak wordt die kokoswijn illegaal gebrouwen. En het weer veel bewolking en buien, soms wat zon en het wordt vandaag 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 JFM. Oh ho, ho ho. Dit is kerst met JFM. Met nu, nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Yeah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 Mooie foute kersttruien aan. Ja, nog even een hartelijke dank voor de jongens voor de technische diensten, luisteraars en kijkers, kan ik zeggen. Want uh, de webcams lagen eruit, zoals dat dan heet. Maar uh, ze doen het weer. Dus uh, jouw trui is nu weer uh, behoorlijk in beeld. Dus, ja, de muts ook. En je belletje muts, ook. De belletje. Ja, en. Uh, kijkers, nou, ja, je hoort hem heel slecht. Maar dus, uh, okay. onze kersttruien uh, doen, doen hun best weer vandaag. Helemaal goed. goed, we hebben de zin in drie uur lang. Goedemiddag, welkom. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag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 Of everything we've been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 Let's your boys, ook weer zo'n band die dat altijd uh, rond de kerstdagen heel goed doet. Ditmaal met Always On My Mind. Zet je radio onder de kerstboom. De kerstboom. For en zet hem op ZFM. Christmas.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 Stap je, je, je radio met ZFM. Hele fijne dag. collega Roy Verburing heeft van de week de pubquiz van de NLPO... Uh, van de lokale radio's in Nederland. Laat ik dus, het uh, zomaar even zeggen, de organisatie daarvan. Heeft hij gewonnen. Van harte gefeliciteerd, Roy. Maar ja, kan ook zo meedoen, want je zei meteen... oh, dit is... Uh, ja, ja, ja. Dit is, uh, wat zei je ook weer? Dit uh, is, uh, Wet, wet, wet. En een show-ice. December is altijd een feestmaand, maar niet alleen voor ons. Want ook voor inbrekers is december een, een feestmaand.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 En een geheime lang bewaarden En alles is ook liefde Voor wie stilletjes verlang Voor wie echt durft te kijken Voor wie iets durft te zoeken Zelfs voor wie alleen nog maar Een allerkleinste nu allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mijn example zijn met het oh, NOS Journaal. De Park Parkmobile kan met een storing. Op oh. de site allestoringen.nl zijn sinds half 12 honderden meldingen binnengekomen.